palabra sus pequeños nuestra voz si lo pequeño está la fuerza si hacia lo simple anda la destreza volver al origen nuestro cede y tas se andar hacia el saber moving all the people moving In the world, but we come, but we come, whatever it what you want. One move, but moviéndose. moving. In the world, but come, but come, whatever it what you want. This is the life live best best under your feet. This is the life life best best. Tell me, baby. Ja, ja. En wil ik gaan slapen? Doe jij eens graag erop? Eh, oh, zeg ik stop, ga jij toch nog? Mama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 CDA-lijsttrekker Balkenende en GroenLinks-leider verwijt de VVD-voorman Rutte dat hij niet eerlijk is over de gevolgen van het VVD-programma. Gezinnen en ouderen zijn de dupe van de plannen om de huren te verhogen en te laten betalen voor de huisarts. Dat zei Balkenende in het NOS-lijsttrekkersdebat van gisteravond. Halsema zei dat Rutte een loopje met de waarheid neemt als het gaat om de VVD-ingrepen in ontwikkelingshulp en de zorg. Rutte weersprak de beschuldigingen en zei dat de VVD... de rekening van de crisis nooit zal neerleggen bij mensen die zwak staan. Hij verweet op zijn beurt, PvdA-lijsttrekker Cohen... dat hij de boel vooral bij elkaar wil houden... terwijl de boel juist in beweging moet komen. Waarop Cohen antwoordde dat Rutte als een boeldozer... over de verzorgingsstaat heen gaat. Een Amerikanen en vijf Iraniërs worden verdacht van spionage voor Iran. Volgens de Amerikaanse justitie hebben ze Iran geholpen... aan informatie en hardware... Daardoor kon het land in 2005 een satelliet met geavanceerde camera's in een baan om de aarde brengen. De verdenking komt op een gevoelig moment. Later vandaag stemt de VN-veiligheidsraad over nieuwe strengere sancties tegen Iran. De Iraanse president Ahmadinejad heeft al gewaarschuwd dat, mochten die sancties worden aangenomen, onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma van de baan zijn. De proef met rekeningrijden rond Amsterdam is voorlopig van de baan. Volgens VVD-wethouder Wiebes is er in de stad niet genoeg draagvlak voor. Dat komt vooral omdat niet duidelijk is of de kilometerheffing ook landelijk wordt ingevoerd. De proef was bedoeld om te bekijken in hoeverre mensen hun auto in de spits willen laten staan als ze per kilometer moeten betalen. Dan het weer: vrijwel overal droog, licht nevelig en minimaal rond 14 graden. Overdag veel bewolking en opnieuw enkele buien: het wordt dan een graad of 20. Zandvoort heeft het al twintig jaar.